zo'n 50.000 extra woningen worden gebouwd. Het zou de bouwsector ruim 5 miljard euro opleveren... en 28.000 arbeidsplaatsen. Het instituut noemt het verbluffend... hoe snel de situatie in positieve zin omslaat... in vergelijking met de crisisjaren. Het Economisch Instituut voor de Bouw verwacht... dat er de komende jaren vooral veel sociale huurwoningen... zullen worden gebouwd. Het weer bewolkt en soms wat regen. Ook wat zon en het wordt een graad of 12. Morgen eerst droog, later op de dag regen... en ook dan is het ongeveer 12 graden. Dit was... De FM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen ze op de A1 Apeldoorn Amsterdam... tussen Stroen en Hoevelaken 4 kilometer... tussen Naarden en Muiden 4 kilometer... en op de A27 Utrecht-Gorkum... voor Lexmond na een ongeluk 5 kilometer vanaf Hagenstein. Tot zover de verkeers...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 Nou, nee, ik zal maar gewoon verklappen, Hans. Ik had een poster boven mijn bed hangen van deze dames, van 5 Star. Is dat zo? Ja, echt waar. <laughs> echt waar, die had ik uit de hitkrant. Dat was zeker in je jonge jaren, niet? In mijn jonge jaren, ja, ja. ja toen ja, was ik een jaartje, ja. ja, of uh, wat zou het geweest zijn? 16, 17, oh. zoiets? Oh, ja, dat is al heel lang geleden, toch? Eww, nou, dank je wel. En is het nu <laughs> Wilke Alberti of niet? Hou <laughs> op, hou op, hou op. <laughs> het uh, derde uur, welkom terug. En wat gaan we in de derde uur uh, doen, als? We gaan in de derde uur hebben we uh, Dier van de Week om 16.30 uur. En om 16.45 uur, gedicht. 16.45 uur, het gedicht van de week. En dan hebben we nog wat nieuwtjes. Oké, okay, reden genoeg om uh, gezellig te blijven luisteren naar CFM. Nogmaals een hele goede middag. En hier is Buna Mars. en Locked Out of Heaven. ZFM niet alleen op radio, maar ook op televisie. Beleef het ritme van Zandvoort, ook op tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. -M -M. En kijk je digitaal via SIGO, dan ga je naar kanaal 40. Nou, gisteren heb ik al een kerstplaat gedraaid, Hans. Ja, is dat was dus Mariah Carey en I want for Christmas is you? Ja. Nou, dan nu maar een Sinterklaasplaatje. Ja, dat Ja, wel, ja, ja, ja, ja, ja. Om het goed te maken. Hier is Ik ben toch zeker Sinterklaas, niet?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 Ik heb het niet op je rug, is toch handig? Ja, ja, of, ja. In de, of in de tuin, hè? Ja, in de tuin, ja, ja. oh, daar ben ik ook helemaal gek op, joh. Zo'n knakenboom. <laughs> ik ben toch zeker Sinterklaas niet. Dat was uh, Henk Rutte. Nee, Edwin. Edwin Rutte. Edwin. Ja, maakt mij niet uit. Ja, het maakt niet uit. Rutte heet hij niet. Ma maakt niet uit. Ja, over Sinterklaas, hè. De brief was Sinterklaas uh, die ja. uh, CFM gehad heeft. Ja, ja, ja. ja. Nou, wil je de brief uh, nalezen? Ik heb hem uh, trouwens ook op uh, de CFM Facebook-site gezet... Dus ook uh, daar kun je hem nalezen. Of op de CFM app of op TV. Dus je kan hem overal tegenkomen. De brief van Sinterklaas. Want 15 november, 15 november. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Hij komt aan bij de retonde, hè? Bij de retonde. Ja. ja. Nou, ja. mooi. Ja, en op het strand om 12 uur. En dan uh, vanaf uh, 30 oktober zijn er uh, kaarten beschikbaar voor het uh, feest in de Corver Sporthal. Ja. De kaarten kosten 2 euro, zijn uh, onder uh, meer verkrijgbaar bij, uh, bij Bruna De de Grootkrocht. Pluspunt. Pluspunt en de Oude Halt. En de Oude halt. Ja. Sinterklaas vanaf 15 november weer in het land. Dat gaat ja. gezellig worden. Helemaal en mogen we de schoen weer neerzetten. Hè? Nee, oh, kijk. Ja. Ja. Zal er wat inkomen? Nou, we willen we u? wel zingen. Ja, <laughs> nou, dat kunnen wij toch? Komt helemaal goed. Nou, de wedstrijden uit de Eroviesie die vanmiddag om half drie gestart zijn, zijn bijna ten einde. 2-5 staat het bij uh, Heerenveen tegen Feyenoord. Wordt en al spannend. Ado Wordt Den spannend. tegen de Graafschap 1 tegen 1. to turn En dat was Joe Farnham en You're the Voice. Jawel, een, nieuwe, nou een nieuw plantsoen, Een platsoen met een nieuwe naam. Ja, de Admiralenplantsoen. Het liet even op zich wachten, maar met het plaatsen van een naambordje... is de naamgeving van het Admiralenplantsoen nu officieel afgerond. Zoals al eerder gemeld, heeft de gemeente het verzoek van de bewoners gehonoreerd... om het veldje aan de Van Alvenhoek. Van Alphenstraat, hoek tjer een officiële naam te voorzien. In overleg met de bewoners van de buurt is besloten... het veld om te dopen tot admirale platsoen. Uit de vele positieve reacties van voorbijgangers, toeristen en buurtbewoners... blijkt dat het plaatsen van het beeld dat vorig jaar de voormalige bibliotheek sierde... een goede zet te zijn geweest. Het beeld, nieuwe beplanting, de speeltoestellen en de naam... maken er een echt platsoen van, waar dankbaar gebruik van wordt gemaakt. Met afronding van dit project is nu duidelijk dat een zeker de moeite waard is om als burger het initiatief te nemen om je eigen leefomgeving te verbeteren. Een mooi nieuw platzoen, dus hier is al We schreeuwen het even uit bij CfM met uh, deze singel van uh, Brian Adams. En gonna run to you. Jawel, de wedstrijden die uh, vanmiddag om half drie gestart zijn... Uh, zijn inmiddels ten einde Hans? Ja. Toch? Ja, FC Twente Nek is 1-0 geworden. Oh, dat, ja, dat is inderdaad vandaag. Ja, de wedstrijd van half één is dat. Ja. Ja. En Heerenveen, Feyenoord, 2-5. 2-5, Ja, Ongelooflijk. En Ado tegen de Graafschap. De Graafschap, mooi weer een puntje gesprocheld, hè? Dus 1-1. Uh, Staan ze nog steeds onderaan dan? Ja, ja. ik denk het wel, ja. Want, ja, ja. ja, ja degene erboven heeft ook vijf punten en nu hebben nu twee punten. Ja, Oké, okay, nee, dat gaat lekker. Ja. <laughs> oh ja, en uh, zo dadelijk om uh, kwart voor vijf uh, nog één wedstrijd. Spekswolle tegen Vitesse. Ja. Dat wat betreft de Eredivisie, zometeen het uh, weekdier. Uit weekdier. Het Weekdier. Ja. Het Weekdier, dier ja. van de week. Weekdier. Ja, het is geen echte Weekdier, nee, hè? Nee nee. Nee, nee, nee, nee, nee, maar het blijft wel leuk om te zeggen. Maar eerst Pitula Clark. When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. When you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know. Downtown, just let's go.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 Winkelen, Winkelen. Ja, downtown. Ja, ja, ja, downtown. Natuurlijk, hoor je een lekkere gauwhaal... zo op de zondagmiddag bij CFM. Het is tijd voor het Dier van de Week. Het Dier van de Week, dat is geen weekdier, maar het is een hond. En deze hond heet Harley. En hij is een prachtige kruisingherder, een reu... van nog een jaar met een super karakter. Als een echte herder is hij energiek, leergierig en slim. Harley kent de basiscommando's maar is nog een beetje een puber. Zijn verdere opvoeding is natuurlijk erg belangrijk. Hij is sociaal met andere honden en speelt graag. Met katten is hij geen goede vrienden, daar gaat hij achteraan. Harley is een tophond voor mensen die veel willen wandelen... en de tijd hebben om hem opvoeding te geven... die hij nodig heeft en een rustig en een stabiele omgeving. Met zijn rechteroog kan hij niet zien, door een aangeboren afwijking. Hier moet hij wel rekening mee worden gehouden in de omgang. Deze week krijgt hij nog een onderzoek voor zijn oog van de dierenarts. Daarna is hij plaatsbaar. Uiteraard mag hij wel een bezoek ontvangen. U kunt hem vinden in huis Kennemeland... Keesomstraat nummer 5 in Zandvoort. En deze is geopend van 11 tot 4 uur op maandag tot en met zaterdag. Of telefonisch bereikbaar 023 5713 888. En ik heb de foto gezien, uh, Hans, van uh, Harley... Ja. De hond, met de mooie naam. En uh, ja, hij ziet er echt heel lief uit. Dus uh, ga even kijken als je me wilt zien. Of bij het Kennen met Dieren Of download gewoon even de CFM-app. Want ook daar staat een foto op van Harley het dier van de week. Bij CFM en het Kennen met Dieren hier in Zandvoort. Ben jij ook zo bang?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 stole the show Show. Ja, zo dadelijk gaan we krijgen, hè, Hans. Het ja. uh, gedicht van de dag. Ja ja, ja, ja, ja, ja. Ik ben wel benieuwd, hoor. Ja, hoe dat? Nou, gewoon spannend. Ja, Dit ja, is altijd voor mij zeker. Ja, zeker. <laughs> nou, ja. Zo dadelijk gaan we doen. Zullen we eerst nog één uh, plaatje gaan doen? Is goed. Maar nostalgie heb ik begrepen, hè? Nostalgie, ja. Nostalgie. ja het gaat echt gebeuren, ja. We gaan een cd draaien. Ja, echt waar. Het gebeurt nog bij CFM. Daar maak je het mee. En wel deze cd van Ten Sharp. Hier zijn ze met You. Uh.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 ja afkomstig van CD, we Ten Sharp en de single You. Het is bijna kwart voor vijf, tijd voor het gedicht van de dag. Het gedicht van de dag dat is vandaag van Rita Troost en het komt uit de bundel drijvend op een briesje en het heet Tijd. Je kunt de dagen vullen, met alles wat je maar wil. Eén ding is echter zeker, de tijd staat nimmer stil. Mocht je dus iets bedenken, is dat verleden tijd. Want woorden uitgesproken is waarmee de tijd verglijdt. Blijf dus niet hangen in het verleden. Ook de toekomst is niet relevant. Leef gewoon maar in het heden. Met de tijd hand in hand. Geniet van alle uren. De minuten heel intens. Tijd, het is niet zo bijzonder. Gewoon een maatschap voor de mens. Liefde, geluk, aandacht, zorg. Vul daarmee heel het leven. Dan is het niet belangrijk meer welk jaartal er wordt geschreven. Een mooi gedicht van de dag bij CFM. Ja, een, een mooi gedicht en ik heb er nog een heel bijzonder. Ze is namelijk aankomende donderdag in mijn uh, programma Muziek Boulevard Live. Om vier uur is ze de gast samen met haar man. En uh, ze, is niet alleen, ze schrijft niet alleen verhalen en dicht, gedichtbundels... maar ze heeft samen met haar man iets heel bijzonders gedaan. En daarover donderdag meer. Oké, okay, luisteren dus vanaf vier uur aankomende donderdag naar CFM.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 Von tot uur.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 I'm not mine, I'm not blijven blij hebben gemaakt met deze plaat van Ramses Shaffi. En laat me mijn eigen gang maar gaan. Nou, we gaan er nog twee draaien als. Goed zo. Tot aan het nieuws en weer van vijf uur. En een van die twee is ineens van Santana. Hier is Holdan. De zondagavond in, hè als? Ja, behoorlijk ja. Jazeker. Met Santana en uh, Holdan. Ik dank je hartelijk voor je bijdrage vandaag. Graag gedaan. En ik vond het heel leuk om een keer. Ja, dat, ik vind het een mooi woord, sidekick te zijn. Sidekick, <laughs> ja. jij was de sidekick. Ja. Geweldig. <laughs> dat heb je goed gedaan. Dank je wel. En die drie uur vlieg voorbij, hè, trouwens. Nou, dat gaat heel snel. Ja, hè? ja voordat je het weet, is het nou. weer voorbij. En zeggen we tot volgende week: Zandvoort op zaterdag en, en Zandvoort op zondag. En een hele fijne zondagavond. Zeker. Some Dag! Things in life are paid. really <laughs> make you made. Ik denk, je gaat nog wat zeggen. Nee, ik ga niks nee, meer zeggen. zeggen. Oké. Okay. <laughs> tot ziens. <Dag>. Tot ziens. Tot ziens. <laughs>